11 Uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De stroomstoring waardoor vanavond het treinverkeer rond Utrecht stilviel, is voorbij. Het treinverkeer komt daardoor langzaam weer op gang. Rond 9 uur vanavond viel het treinverkeer stil door de stroomstoring ten noorden van Utrecht Centraal. Reizigers moeten tot het einde van de dienstregeling vannacht rekening houden met vertraging, maar volgens de NS komt iedereen thuis. Treinreizigers tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam en Leiden moeten via Amsterdam reizen.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 Volgens Rutte sprak ze als kandidaat lijsttrekker van het CDA en had ze daarom het recht zich op dit punt te profileren. Spies zei vorige week dat ze er geen traan om zal laten als de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor een boerkaverbod van de agenda haalt. Rutte zegt in Met het oog op morgen dat het wetsvoorstel niet is ingetrokken en dat de Kamer het gewoon gaat behandelen als het niet controversieel wordt verklaard.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 Het aanbod gold voor ongeveer 80 uitgeprocedeerde asielzoekers... die niet terug willen naar Irak. Volgens de minister is het veilig genoeg om terug te keren. Irak weigert asielzoekers die gedwongen worden uitgezet. De Bosnisch-Servische oud-generaal Mladic wil af van rechter Alfons Ori. Volgens hem kan de Nederlander niet objectief zijn vanwege Srebrenica. Ori is een van de drie rechters van het Joegoslavië-tribunaal... die de zaak tegen Mladic behandelen... De advocaten van Mladic hebben het tribunaal gevraagd om wraking. Een rechter uit een land dat VN-militairen had gestationeerd bij de moslim-enclave... kan nooit objectief zijn, zeggen de advocaten van Mladic. Eerder werd rechter Ori van de zaak gehaald... tegen de voormalige bosnisch serviceleider Karadžić, nadat er een wrakingsverzoek was ingediend. Justitie heeft twee mannen aangehouden die verdacht worden van het geven en ontvangen van steekpenningen bij de verkoop van een deel van energiemaatschappij Rendo aan Electrabel. De energieleveringstak van Rendo, dat actief is in Drenthe en Overijssel, werd in 2006 verkocht aan het Belgische Electrabel. Daarbij is volgens het OM voor 1 miljoen euro aan steekpenningen betaald. Eén verdachte was in 2006 werkzaam bij Rendo... en wordt nu verdacht van het ontvangen van dat miljoen... in ruil voor het gunnen van de verkoop aan Electrabel. De andere verdachte was werkzaam bij Electrabel. In de kwartfinales van het Masters-toernooi van Madrid... is de Servische tennisser Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld. De nummer 1 van de wereld verloor in twee sets... van zijn landgenoot Janko Tipsarevic. Het werd 7-6 en 6-3. Het weer, vannacht klaart het op. Morgen afwisselend wolken en zon. Er staat een matige noordwestenwind. En het wordt 11 graden aan zee, tot 14 in het binnenland. Zondag droog en zonnig, de temperatuur loopt dan iets op. Dit was het NOS Journaal. Een idee over vooroplopen. De Briklanden. Brazilië, India en China. Iedereen heeft het er tegenwoordig over.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. In Griekenland dreigt een impasse. Ook de derde formatiepoging is mislukt. Ik stel voor een vredesmissie die kant op te sturen... bestaande uit Mark Rutte, Geert Wilders en Maxime Verhagen... met als opdracht het fenomeen gedoogconstructie aan de man... of beter gezegd de Griek te brengen. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. De vergaderingen van het kabinet duren weer wat langer... dan ten tijde van de katshuisonderhandelingen. Komt het kabinet, dat inmiddels demissionair is, weer een beetje op stoom? Dat vraag ik straks aan Joost Vullings. En die, het, die vraagt het op zijn beurt weer aan premier Rutte. Joep van Tek kan zich vanaf vanavond emeritus hoogleraar noemen. Hij was een aantal maanden gasthoogleraar aan de TU Delft... en werkte met twintig studenten aan een project... dat luisterde naar de naam Los van Alles... Vanavond hield hij zijn uit, reden. We vragen hem en een van zijn studenten wat ze van elkaar hebben geleerd. En in Suriname duurt de onduidelijkheid over het proces rond de decembermoorden voort. Vandaag werd bekend dat het proces is opgeschort. Eerst moet duidelijk worden of de amnestiewet, die onlangs is aangenomen... en die de vrijwaard van vervolging, wel strookt met de grondwet. We praten daarover met de Surina Surinaamse jurist Hugo Esset. Om 5 voor 12 vragen we oud voetbaltrainer Atem Mos hoe nodig het is dat minister Schippers vandaag een voetbalschool in India opende. Maar eerst luisteren we naar een overzicht van het nieuws van. Vrijdag 11 mei. Ik να επισημάνω ότι την άρνηση σα αυτή την πρόταση. Σα αυτό το σχέδιο, δεν τη δίνει ο Σύρισα. Την έχει δώσει από το βράδυ τη Κυριακή ο λαό με την του. We hoorden Alexis Tsipias van de Griekse radicaal-linkse partij verklaren... dat hij niet mee wil doen aan de formatie. En dus is de derde formatiepoging mislukt. Historicus en Griekenland-kenner Kees Klok, goedenavond. Goedenavond. Waarom is het weer mislukt? Nou, het is weer mislukt omdat uh, het, het, het plan van Venizelos was... of het voorstel om met een coalitie te komen van Neodemocratia, Pasok, uh, democratisch links van... Uh, en dan eh, had men een meerderheid, maar de eis van Democratisch Links was dat dan ook de Syriza mee zou moeten doen. En de Syriza heeft dat categorisch geweigerd. Ja, want die Syriza hebben ze eigenlijk niet nodig voor een meerderheid? Nee. nee ze dus kunnen, het zouden ze kunnen? Dan zouden ze met een kleine meerderheid zouden ze toe kunnen. Maar ik denk dat Democratisch Links met het oog uh, op, op, op de eigen positie gedacht heeft van ja, wij willen wel, wel, wel mee, doen, mee doen, al zijn wij niet echt uh, voorstanders van al die uh, enorme bezuinigingsmaatregelen, maar dan willen we toch meer een grote dagvlak ook aan de... Aan de aan de linkere zijde. Hè? Ja, ja. Anders dan krijg je hetzelfde effect straks bij, uh, bij een volgende verkiezing als, uh, als nu. Dat, dat de, de partijen die voor de bezuiniging zijn worden afgestraft en de anderen daar de verkiezingen ja. uithalen. Maar ja, de, de, het landsbelang wordt daar niet over gerept. Is dat niet belangrijker dan het belang van één zo'n partij? Ja, dat kun je afvragen. Hè? Het is natuurlijk altijd het, het, het, het, het, het, het, het probleem dat uh, politici uh, heel vaak het partijbelang ook uh, in in schouw nemen en dat het landsbelang... Uh ja, men zegt wel het landsbelang te dienen. Maar het partijbelang is toch ook van, uh, van belang. En, en, en tot nu toe is het nog wel heel zelden gebeurd in Griekenland... dat de politici het landsbelang voor het partijbelang, uh, partij, uh, okay. voor het partijbelang lieten gaan, ja. Het is nou de derde keer dat er een uh, formatie mislukt in een paar dagen tijd. Doen ze het niet veel te snel? Moeten ze niet iets meer tijd nemen? Ja, dan, kijk, het, het is natuurlijk allemaal razendsnel. Uh, wij kunnen ons daarover verbazen. Kijk, men is natuurlijk altijd uitgegaan in de Griekse situatie... en daar is ook de Griekse kieswet een beetje... Opgericht dat er altijd één partij uitkwam met een absolute meerderheid. Ja. En dan is het natuurlijk heel gemakkelijk. Dan heb je bij wijze van spreken binnen een dag je kabinet rond. Ja. En dit is nu voor Griekenland een uitzonderlijke situatie. En, en het systeem is daar dan ook niet op toegesneden, misschien? Dat is er nog niet op... Nee, dat is er niet op toegesneden. Het enige wat nu nog kan gebeuren is dat de president morgen probeert om de politici, de partijleiders te overtuigen om toch tot een regering van nationale eenheid te komen. Maar ik zie dat eerlijk gezegd niet gebeuren. Nee, en dan komen er nieuwe verkiezingen, lees ik overal. Dan zullen er volgende maand nieuwe verkiezingen gehouden worden. Dat kan binnen een maand? Ja, dat kan binnen een maand. Oké, okay, dat is dan ook alweer sneller dan hier. Ja, ja, ja, wat dat betreft zijn Grieken misschien beter organisatoren <laughs> dan Nederlanders. Ja. Maar waarom zou dat helpen? Nou, of het helpt moeten we natuurlijk nog maar afwachten. Het is, het is uh, de enige oplossing natuurlijk. Hè. Je moet, uh, tenzij uh, er een minderheidsregering komt. Ja. Dat zou natuurlijk ook een mogelijkheid zijn dat er een minderheidsregering van ook en Neodemocratia komt. Maar die heeft dan. Uh, is zeer twijfelachtig of dat die. de geplande, uh, het nog, nog vereiste wetgeving. die de, de trojka eist, uh, dan door het parlement krijgt. Oké. Okay. Griekenland kennen Kees klok Dankjewel. Wij gaan verder met uh, Olly Reen. De Finse eurocommissaris presenteerde in zijn beste Engels. de lenteprognose voor Europa. The European economy is estimated to be currently in a. Mild, but recession. mild maar een korte recessie voor de Europese Unie. Reen ziet volgend jaar een voorzichtig herstel. Subsequently, a slow subdued is onwards. Nederland zal volgend jaar een kleine economische groei kennen, voorspelt Reen, hoewel hij nog niet de voorgenomen bezuinigingen van het vijfpartijakkoord heeft meegerekend. Zoals het is uh a work in progress i cannot give any assessment today misschien weet minister de jager of de bezuinigingen de verwachte economische groei in de weg kunnen zitten ik doe nooit een groeivoorspelling dat laat ik natuurlijk altijd over aan onafhankelijke instituties maar ik, ik kan inderdaad wel zeggen dat de impact van dit pakket niet zo groot is om van 0,7 economische groei om te slaan in een krimp. Dat is inderdaad niet het geval. Groei dus voor Nederland. Gaan de bezuinigingen dan nog wel door? Wij moeten die maatregelen nemen. Die maatregelen die nu in het lenteakkoord staan, die moeten onverweld ook worden geïmplementeerd. En het is niet zo dat Brussel gaat zeggen, oh doe maar een onsje minder. Reen heeft overigens niet expliciet gezegd dat Nederland komend jaar een begrotingstekort van 3% moet halen. Maar premier Rutte wil sowieso de bezuinigingen doorzetten. We doen dat omdat wij dat zelf belangrijk vinden. We doen dat omdat wij hier zelf onze overheidsfinanciën op orde willen hebben. Omdat wij erin geloven dat als je dat niet doet, dat je de rekening van de crisis aan het doorschuiven bent. In Suriname heeft de krijgsraad het strafproces over de decembermoorden opgeschort. Jurist Hugo Esset legt uit. Dat de zaak wordt geschorst totdat op de vraag of de amnestiewet in strijd is met artikel 131 lid 3 van de grondwet, totdat op die vraag een antwoord is gegeven. Advocaat Gerard Spong reageerde zojuist in Nieuwsuur. Uh, hoe je het ook wendt of keert, dat is toch het verheugende nieuws... uit Paramaribo van deze krijgsraad, is dat zij uh, het, de plannen van Boutersen... en het Openbaar Ministerie om dat proces direct te boycotten en stop te zetten... die plannen die hebben ze gedwarsboomd. Spong weet dat Boutersen in ieder geval niet blij is. En uh, dat feestje van Boutersen, wat het vandaag had moeten worden... Dat komt er voorlopig niet van. Was dat iets gepland dan? Ja, ik heb begrepen dat de feesttent al klaar stond. Koek en soopjes stonden al klaar. Dus die kunnen nou zo lineaar dat de Surinamerivier in. George Clooney heeft met een dineetje bij zich thuis 15 miljoen dollar opgehaald... voor de verkiezingscampagne van Obama. Afgelopen nacht zat de Amerikaanse president met 150 Hollywoodsterren aan tafel. Er mochten geen journalisten bij, behalve dan de verslaggever van het programma The Daily Show. Die wist dat Obama zeer welkom was in Hollywood. Vooral omdat de president zich heeft uitgesproken voor het homohuwelijk. President Obama is at a giant Hollywood party the night after he came out for gay marriage. This is like going to Israel after you kill Hitler. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk bij dit soort avondjes? Right now in George Clooney's house, yeah. Elton John is swinging from a chandelier, <laughs> sipping champagne off the penis of a naked gladiator ice sculpture. <laughs> And that is the straightest thing I saw in there. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De kant vanmorgens is gelezen door Freddy van Tijn. Ja, je zag het in de avondkranten al. De voorspellingen over de economie in Europa zijn een beetje een zaak van... het glas kan half vol zijn of half leeg. NRC Handelsblad schreef Brussel is zeer somber over de Nederlandse economie. En het parool zei op de voorpagina juist herstel economie in aantocht. De ochtendkrant, ze, ochtendkranten zien allemaal die twee kanten ook. Maar hun oordeel held over naar het komt weer goed. Ofwel de doemdenkers hebben ongelijk gekregen, zoals Trouw schrijft. Ook al zullen we er dit jaar nog niet veel van merken. Volgens de Telegraaf dreigt er een dreun voor de Duitse bondskanselier Merkel. Het voormalige West-Duitsland voelt zich ernstig benadeeld... door de honderden miljarden euro's die sinds 1990 naar Oost-Duitsland zijn gevloeid. Daardoor zijn vooral veel steden in Noord-Rijn-Westfalen verpauperd. Daar zijn zondagverkiezingen en volgens Peilingen gaan Merkel en haar conservatieve CDU het onderspit delven. Dat zal betekenen dat Merkel het in Berlijn ook moeilijk krijgt. De missionair staatssecretaris van Economische Zaken Henk Bleker zegt in het AD dat hij denkt... dat de voorgestelde aanpassingen van het ontslagrecht in het Vijfpartijenakkoord desastroze gevolgen zullen hebben regel dat werkgevers bij ontslag de eerste zes maanden loon moeten doorbetalen... zal ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een simpel bouwbedrijf met zeven jongens op de stijger straks geen mensen meer in dienst durft te nemen. Verder zeg, bleek in het AD dat hij van plan was te stoppen met de landelijke politiek. Op Koninginnendag liep ik nog door de stad met het idee... ik maak mijn werk als staatssecretaris af en dat is het dan. Het was zijn zoon die hem aanspoorde zich kandidaat te stellen. Illegale goudzoekers hebben grote schade aangericht in het oudste natuurpark van Suriname... Dat is Brownsburg en dat ligt zo'n 130 kilometer ten zuiden van Paramaribo. De Volkskrant schrijft dat het Wereld Natuurfonds daardoor ernstig in verlegenheid is gebracht... omdat het, park het, uh, het WNF het park steeds heeft gesteund. Het WNF hoopte ecotourisme te stimuleren. In plaats daarvan telt het park nu 54 goudmijnen. En goudmijnen zijn zeer schadelijk voor het milieu. De beheerder, Stichting Natuurbehoud Suriname... heeft die mijnbouw tegen betaling gedoogd. Banken kloppen hun klanten miljarden euro's uit de zak met dure beleggingen. Die blijven bijna stelselmatig achter bij de markt. Ex-bankier Peter van der Slikken doet er een boekje over open. Het AD schrijft erover. Volgende week verschijnt ontmaskerd hoe de financiële wereld echt werkt. Van der Slikken werkte onder meer bij ABN Amro en van Landschot... en verwijt de banken dat ze voortdurend in hun eigen belang handelen. De klant legt er miljard, miljarden op toe omdat hij niet genoeg kennis heeft. Achteraf begrijp ik zelf niet hoe ik hieraan heb kunnen meedoen, zegt Van der Slikken. Het AD schrijft over de mistmachine... Het is een apparaat dat in enkele seconden een dikke laag mist produceert. En het wordt gebruikt door winkeliers en pomphouders bij een overval. Doel is overvaller en slachtoffers te scheiden. De overvallers kunnen niks meer beginnen, maar hebben wel een vrije uitweg... doordat het apparaat achter in de winkel hangt. Overvallers worden dan vanzelf naar de uitgang gedreven. De mist is ook niet gevaarlijk voor de luchtwegen, beschrijft het AD. Maar volgens Detailhandel Nederland zijn mistgeneratoren levensgevaarlijk... en leiden ze tot onnodige slachtoffers. Waarom staat niet in het stukje dat wij van het AD kregen toegestuurd... maar hopelijk wel morgen in de krant. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen.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 Technology. Het is vrijdag, tien voor half twaalf, dan weet u het wel. Tijd voor het gesprek met de minister-president. In Den Haag zit Joost Vullings. Joost, goedenavond. Het kabinet heeft kunnen bijkomen van de turbulente week van direct voor het recess. Heeft de demissionaire ploeg er nog een beetje zin in eigenlijk? Ja, inderdaad een terechte vraag, want de ministers zijn aangetreden op basis van het regeer- en gedoogakkoord... en worden nu geconfronteerd met het Koundoes-Wandelgangen- of Lenteakkoord. Overigens heeft de laatste benaming de voorkeur van premier Rutte. Maar goed, het is een andere politieke opdracht, gedragen door andere fracties. Dus ik vroeg aan de premier of iedereen in de treverzaal mentaal de draai heeft gemaakt naar de nieuwe politieke constellatie. Ja, ik heb al die indruk, ja. Ja, het is nu drie weken geleden dat uh, gesprekken in het Katshuis uh, mislukt zijn. En iedereen is natuurlijk uh, buitengewoon uh, blij dat er uh, nu mogelijkheden zijn... om toch de overheidsfinanciën voor 2013 op orde te krijgen. Ja, dus iedereen zit daar nog met hetzelfde plezier. Ja, nee, goed, niemand zit volgens mij echt te wachten op verkiezingen. Maar ja, dat is wel het gevolg van het uh, mislukken van de Katshuisonderhandelingen. Hè, dat er die verkiezingen moeten komen. Maar uh, ja, dat, die ministerraad is een hele, hele mooie club uh, mensen bij elkaar. En ik denk dat de meesten dat nog wel een paar jaar zouden willen doen. Is er niemand die zegt van, maar wacht eens even, ik ben aangetreden op compleet andere plannen. en nou moet ik in één keer weer iets heel anders gaan doen. Kijk, krijg ik een hele andere politieke opdracht van andere fracties ook. Ja, nou is het ook weer niet zo dat het allemaal. Kijk, in Nederland is het altijd uh, wel binnen zekere marges. En ook als je kijkt naar de uitkomst van het Katshuis. er zaten een aantal grote brokken in die er nu ook in zitten. Maar er zitten ook hele duidelijke andere accenten nu in. Het terugdraaien van een aantal bezuinigingen, dat zat niet in het Katshuis stuk... Uh, Aantal, het al in 2013 mogelijk maken van een uh, stuk lastenverlichting... zat ook nog niet in het katshuisstuk. Dus in die zin wijkt het ook weer af. Maar ik heb tot nu toe niet de indruk dat dat tot grote politieke consternatie leidt. Nee, zo lenig is iedereen wel. Omdat het binnengrens is. Het is niet zo dat we ineens met de SP nu vertellen wat we moeten doen. Uh, het is een... Uh, oh, een GroenLinks. Een, een, ja, maar uh, het is GroenLinks. Maar dat is een partij die natuurlijk als het gaat om de economie... Uh, toch vaak ook verstandige standpunten heeft. De ChristenUnie is daarom bekend. D66 uh, en CDA en VVD zitten natuurlijk ook aan tafel. Denkt u niet van. Ik had eigenlijk veel eerder met die partijen moeten samenwerken. Gaat zo vlotjes. Uh, nou, nee. Uh, omdat dat ook wel geprobeerd is natuurlijk in de formatie van 2010. De, deze, deze, deze formatie toch niet? Deze samenstelling? Nee, omdat bij partijen, uh, met name ook bij GroenLinks... altijd de wens was dat we in een kabinet ook de Partij van de Arbeid zou deelnemen. En uh, daardoor, daarom is deze variant nooit onderzocht. Uh, eerlijk toegegeven, mijn voorkeur had de variant die er uiteindelijk uitkwam. Met de PVV. Nou, dat is mislukt. Uh, maar dit een -variant? Met deze... Nee, omdat ik dat echt ook de, de logische uitkomst van de verkiezingen... Vond. Uh, PVV had 15 zetels gewonnen en was bereid verantwoordelijkheid te nemen. Maar we hebben nu inmiddels gezien dat als het echt spannend wordt ze weglopen. Ja, dat is ook nu een gegeven. En wat, wat heeft u daarvan geleerd? Dat was het echt spannend voor dat ze dan weglopen. Ja, maar voor de toekomst? Dat het dus groot risico is dat het spannend wordt dat ze weglopen. Ja, dus dat u in het vervolg uh, niet meer met de PVV gaat regeren. Ja, nu dat is de bekende Haagse vraag. Sluit je partijen uit? Dat, dat, dat... Die, die, zo heb ik het niet gesteld te vragen. Nee, maar dat is... ja, we begrijpen elkaar. Maar daar, daar, daar voel ik nooit voor partijen uitsluiten. Maar dat ligt natuurlijk niet zo voor de hand nu, die combinatie. Ja. Ik proef bij het CDA, uh, na afhankelijk teleurstelling... nu toch een soort opluchting om bevrijd te zijn van de PVV. Geldt dat ook voor de VVD-ministers? Nee, we hebben nooit... De het gevoel dat wij ergens van bevrijd moesten worden, nee. Nee, dus dat... Uh, maar nee, maar die, die vorige ja. combinatie beviel ons goed. Uh, omdat CDA, eh, VVD en PVV zich aan de afspraken hielden. Uh, en ook de PVV eigenlijk tot het laatst aan toe. Alleen op het cruciale moment, alles was klaar. Oké, okay, dan moesten we het zomaar doen. Uh, stap dus op. Ja. CDA-minister uh, Lisbeth Spies van Binnenlandse Zaken... ook in de race voor het lijsttrekkerschap van het CDA... nam al snel afscheid van het boerkaanverbod... en het wetsvoorstel uh, over de dubbele nationaliteit. Sprak zij toen namens het kabinet? Uh, nee, nee dat zij sprak daar als lijsttrekker. En uh, Dat mocht ze ook doen. Ik vind ook als... Ik ben dat zelf ook geweest, lijsttrekkerskandidaat in 2006... toen ik in het kabinet zat als staatssecretaris. Rieten Verdonk zat hem ook als minister in dat kabinet. Ik vind dat je daar uh, enigszins ontspannen mee om moet gaan. Uh, dat lijsttrekkers zich ook moeten kunnen... in hun eigen partij moeten kunnen dus dat profileren. komt er gewoon? Ja, als het wetsvoorstel is er en moet u kijken. De Kamer dat nog gaat behandelen nu, dat weet ik niet. Het ja. zou ook controversieel kunnen worden verklaard. Of het gaat over de verkiezingen heen, dan moeten we afwachten. Maar dit staat in het regering- en gedoogakkoord. En dat staat er ook en onder andere in Maar u houdt er aan vast. U zegt niet van: ik trek dat terug. Nee, maar Spies trekt dat ook niet terug. Ze zegt: ja. ik persoonlijk vind er iets van. Ja, nee, maar zou kunnen dat u nu bij deze zegt: van uh, we gooien het als kabinet ook uh, in de prullenbak. Uh, nee, wat staat... Uh, het is een politieke wens van de VVD. En ik meen ook van CDA tot nu toe. Maar dat laatste zou ik moeten nakijken. Ja ja Dus dat, dat wordt, blijft ook een, een punt de voor, reden, de weet u, is, voor de VVD. En de reden over het boerkaverbod... dat ja. maakt het meteen zo, uh, zo zwaar. Waar het natuurlijk om gaat, is dat je gewoon mensen moet kunnen aankijken op straat. En dat mensen compleet hun gezicht bedekt hebben dat dat niet kan. Ja. Ja, goed. En blijft, blijft het boerkaverbod ook in het VVD-verkiezingsprogramma staan? Ja, u stelt me nu een vraag als uh, VVD'er. Dat ben toch, Het lijkt he? mij ja. uh, voor de ja. hand te liggen. Maar ik zit hier natuurlijk nu als minister-president. En ik ben heel terughoudend om in die VVD-rol je vragen te beantwoorden. Omdat ik dan echt een oneerlijk concurrentievoordeel hebben op collega's... die ook dadelijk de verkiezingen ingaan... en niet iedere vrijdag een prachtige gesprekken wil, wil, gesprek wil hier voeren. niet uh, campagne voeren. Ik hoop dat u het volhoudt... Tot, tot de verkiezingen, om hier geen campagne te voeren. Nou, nou, dus doe... Ik zal u eraan houden. Uh, nou ja, deze week was er ook veel reuring in Europa... over de 3%. Hè. Er waren geruchten... dat uh, Eurocommissaris Olly Reen eventueel... De iets zou versoepelen. Dat ging niet door. Uh, in ieder geval niet voor Nederland. Bent u opgelucht? Maar eerlijk gezegd, ik vind dat niet zo heel relevant... wat hij wel of niet zou doen. Uh, want wij... Als Nederlands kabinet en in de samenwerking met deze vijf partijen willen die 3% volgend jaar omdat we het zelf van groot belang hebben. En als vinden. hij had gezegd 3,5% mag ook, dan had u vastgehouden aan ja. de 3%. Ja, ja. Ja. En ook als hij dat nog in de toekomst gaat zeggen. Ja, die 3% doe ik niet vanwege Olly Reen. Olly hebben wij zelf veroorzaakt, hè, ja. dus die zware commissaris, om andere landen te dwingen zich te houden aan de begrotingsdiscipline. Wij doen het omdat we het zelf willen. Ja, dus als hij zegt 3,5% voor Nederland, dan beschouwt u dat niet als een cadeautje. Nee. Nee, want nogmaals, uh, ik doe het niet voor hem. Ik doe het omdat ik het belangrijk vind dat in Nederland... er vertrouwen blijft in de financiële markten. Vertrouwen van mensen uh, in de overheid. Dat we de rekening van de crisis niet doorschuiven. We hebben een veel te hoge staatsschuld. En dat is heel slecht voor toekomstige economische groei... als we die niet aflossen. Uh, ondertussen neemt de ongerustheid over Griekenland en Spanje weer toe. Met name op die bekende financiële markten. Gaat de eurocrisis weer op, op nou ja, laten we hopen van niet. Er zijn natuurlijk twee, drie ontwikkelingen. Spanje noemt u. Daar er er is een bank uh, min of meer uh, door de staat overgenomen. Althans, daar is zwaar steun aan gegeven. We hebben Griekenland verkiezingen gehad. Onduidelijkheid of het pakket wat in februari is uitonderhandeld... daar politieke steun krijgt. Want er staan forse verplichtingen van Griekenland tegenover... En de keuze in Frankrijk voor François Hollande... met een uh, ja, duidelijk uh, progressiever programma dan zijn voorganger. Alhoewel in Frankrijk uh, echt, echt. rechtse politici heb je daar eigenlijk niet. Behalve het Front Nationaal. Maar laten we zeggen economisch gesproken rechts zoals de VVD in Nederland of het CDA. Het is een linksland hè Frankrijk. Nou ja, het is een etatistisch land. Hè. Het is een land wat een groot uh, vertrouwen heeft. Uh, de goal heeft natuurlijk de hele Vijfde Republiek daarop uh, gegrondvest... in uh, de, de kracht van de staat. Uh, terwijl partijen als CDA, D66, VVD in Nederland... ook groot belang hechten aan... Uh, het investeren in de kracht van mensen. Maar goed, bent u bang dat, dat die angst die er nu weer insluipt... Uh, rond de euro en die landen in Zuid-Europa... dat het ook weer hier gevolgen gaat hebben? Onze economie weer verder wordt aangetast? Nou ja, daar moeten we alles aan doen om dat te voorkomen. Dus tegenover Griekenland is de boodschap duidelijk. Uh, u houdt zich aan de afspraken die we gemaakt hebben. En anders komt er geen tweede steunpakket. En dat zou vergaande gevolgen voor Griekenland hebben. En daar uh, houdt u ook al vast. Uh, daar, houdt, ja, daar houden we allemaal al vast. Ja. Het, is, uh, want het gaat om fors geld, groot geld. En het is ook in ons belang dat we dat doen. Maar dan moet Griekenland wel al die hervormingen doorvoeren... en bezuinigingen die ze afgesproken hebben. Ten aanzien van Frankrijk is het nog te vroeg om daar echt iets van te zeggen. Want de verkiezingen zijn net geweest. Het is nu vooral van belang dat Hollande en Merkel... de as Parijs-Berlijn, dat die goed gaat draaien. En ik ja. ben heel blij dat die meteen... Ik geloof dat die dinsdag wordt geïnstalleerd. Heeft u direct... contact gehad met Hollande? Nee, nee, nee? nee. En kent u hem? Nee. nee dus nee, u gelukkig... kan niet zeggen of het een uh, geschikte peer is... of een, uh, <laughs> Alle een vreselijk Alle collega's zijn een vreselijk zijn Geschikte peer. gelukkig. <laughs> nou, dat is goed om te horen. Nou, <laughs> nou, ik dank u wel voor dit gesprek. Goed weekend.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 Licht er aan. Alles kan ja, alles kan ja. Alles kan. Of het gebeurt, dat zie pas dan als het gebeurt. Niet dat is, nee, is niet mogelijk. vult de wagen, maar hij niet aanleggen en mikken. Nee,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 Alles kan ja. Goedenavond, Joep van Tech. Hoe is het om een meerritis-overleraar te zijn? Ja, het is afkicken. Ik ben er twee maanden ben ik professor geweest. En uh, ja, sinds een uur, anderhalf uur is het voorbij. Ja. ja. En, en hoe was het? Het was heel erg leuk. Het was uh, uh, ja, voor mij ook al nieuw. En uh, ik ben vanaf 8 maart gaan werken met, uh, met 21 studenten. En. Uh, ja, het is het resultaat geworden wat ik hoopte. En, want wat hoopte je? Uh, dat we iets zouden maken wat mensen een beetje verward, Wat mensen een beetje in de, ja, een beetje op een vrolijke manier in de war brengt. Een soort box waar men ingaat. Je mag er maar één minuut in. Je krijgt een code om erin te gaan. Want het is ook gekoppeld aan de techniek. Dus je krijgt een code om erin te gaan. Als je die code eenmaal gebruikt, dan dus kan je er nooit een tweede keer in. Je staat één minuut in die kist, in die box... Daar gebeurt van alles. En dat is bij iedereen weer verschillend. Zo is het ook weer geprogrammeerd. En dan ga je naar buiten. En dan, uh, ja, ik zeg niet dat je leven veranderd is. Maar je hebt een paar dingetjes om er een beetje over na te denken. Oké, okay, en het is echt een fysieke box. Het is dus niet op internet, niet op de computer, maar gewoon... Nee, nee, het is gewoon een, een, een, een grote, grote doos waar je in gaat. En er zit een code op. En daarmee gaat de deur ook alleen maar open. En, uh, nou ja, dan ga je naar binnen. En dan ga je op een stip staan. En dan hangen er tien schermen om je heen. En soms gebeurt er op alle tiende schermen iets. Soms op één scherm. Soms gebeurt er op alle schermen niks. Ja, ja spannend. Oh ja. En wie heeft het bedacht? Uh, ik heb het idee ingebracht. En de studenten hebben alle filmpjes aangeleverd. Dus het okay. is absoluut hun werk wat je daar binnen ziet. Maar wat was de gedachte erachter bij jou? Waarom heb je dit bedacht? Uh, de gedachte was dat... Uh, ja, binnen zo'n zo universiteit zit alles re redelijk aan regels gebonden. En uh, aan uh, van zo, nou ja, de een studeert dit, ander studeert dat. En ik had echt iets van, het moet los van alles zijn. Het moet los van je studie zijn, het moet los van jezelf zijn. Het, moet een soort, ja, het mag schaamteloos zijn, het mag vrolijk zijn, het mag leuk zijn, het mag serieus zijn, alles mag. Ja, en, en deze, deze constructie biedt dan de, de mogelijkheid om een heleboel verschillende dingen te doen op al die schermen in die box? Ja. Ja, ja. ja. Ben je een goede docent gebleken? Uh, dat weet ik niet. Dat zou je aan de studenten moeten doen. Uh, maar wat denk je? Want heb nou, je, daar heb je als je begint ik, nou, een idee van, denk ik. Of iets ja, over kan dragen. Wat ik, wat ik wel, waar ik altijd een ontzettende hekel aan had vroeger, was aan leraren die beterweters waren. En ik ken er heel veel, want ik ben uh, van vijf scholen afgetrapt. <laughs> ik ken echt heel veel leraren. En ik heb dus heel veel aan. Maar goed, je gaat beter aan de, aan de studenten vragen. Ik heb heel veel aan de studenten overgelaten. En ik heb heel veel van de studenten geleerd. Ja, wat? Techniek en hoe dat werkt. En gewoon puur, dat in... puur praktisch. Echt gewoon de, de echte techniek, zeg maar. Ja, en hoe je het. Uh, elke vraag die ik stelde was het antwoord ja. Zelfs ik op tien verschillende schermen andere dingen wil. Ja hoor, dat was geen probleem. En uh, dit en dat... en dat me, Nou ja, mij valt niet veel uit te leggen, want ik snap echt niks van techniek. Maar ik zag wel wat er allemaal kon. En een enorme tempo waarmee ze dingen maken, programmeren. Uh, het enthousiasme. Nou echt heel erg leuk. Ja. Het begon allemaal vorig jaar in het televisieprogramma College Tour. En daar kreeg u deze vraag. Is het niet gewoon eens leuk om uh, volgend jaar een plaats van een toeneen langs de theaters... een toeneen langs de universiteiten te doen... Oh, dat ik echt een uh, college ja, ga geven. Ja, college gegeven. gaan geven. Oh. <laughs> ja, het is eigenlijk best leuk om een keer te doen, om een keer ja, gewoon een soort, maar dan wel conference, Er moet wel wat te lachen zijn. Ja, ja, ja, ja, ja uiteraard. Dit is uiteraard. Goed idee. Een nou, goed rustig, idee. rustig. Uh, ja, <laughs> <laughs> maar, <laughs> maar laten we proberen om meteen een afspraak te maken. Ja. Um, volgend jaar is je verzoek. Kun je niet een keer hier een gastcollege komen geven? Over een favoriet onderwerp. Wat wil je? Nou, zijn levensfilosofie natuurlijk. Hoe word ik geen kantoorlul? Ja, ja, dat als thema en dan op uw wijze uiteraard uh, toelichten. Wij gaan daar na deze uitzending gaan wij daar eens even rustig over praten... en het antwoord is ja. Daar hou okay. ik u aan. Okay. U. Klopt het dat het inderdaad hiermee is begonnen? Nee, ik was al eerder gevraagd door de, door de uh, TU in Delft... en toen had ik geen tijd... En uh, nee, de andere kant, de vraag van, van de studenten uh, bij College Tour was... of ik een keer les wilde geven hoe je geen burgerlijke lul zou worden. Ja. En nou, die, die les komt ook nog. <laughs> Oké, okay, maar die dat niet was niet deze? Nog. Nee, dat was niet deze. Dit was door de Universiteit van Delft gevraagd. En toen had ik eerlijk gezegd, ik heb geen tijd. Maar volgend jaar heb ik wel tijd. En dus zodoende heb ik het dit jaar gedaan. Oké, okay. naast jou zit Defne Osmanoglu. Dat is een studente uh, civiele techniek. Goedenavond. Goedenavond. Jij was een van de studenten die college mocht lopen bij professor van het Hek. Uh, wat ja, moest je trouwens doen om daarvoor in aanmerking te komen? Um, nou, we moesten in eerste instantie moesten we een essay schrijven van uh, 300 woorden over het onderwerp los van alles. Een essay? Dus... Dat is een column volgens mij, 300 woorden. Ja, ja zo kan je het ook noemen inderdaad. <laughs> <laughs> maar ga door. Um, ja, het onderwerp was dus los van alles en het moest gaan over een uh, grote fantasie die je hebt of over iets wat je wil maken maar alsmaar niet kan maken. Eigenlijk over het onbereikbare en uh, nou ja, dat heb ik uh, vervolgens geschreven en ik was een van de gelukkigen. En wil je vertellen wat je ongeveer geschreven hebt? Ja, nou, mijn idee ging over. Uh, het is een beetje ontstaan uh, uit het feit dat ik altijd tijdtekort kom en eigenlijk heel veel wil doen, maar daar nooit tijd voor heb. Dus toen had ik bedacht dat ik eigenlijk wel tijd zou willen maken. Letterlijk. Dus tijdpakketjes willen maken. En okay. die vervolgens verkopen. Dus een bedrijfje in tijd beginnen. <laughs> en is het gelukt? Nee, nog niet. Maar ik ben er druk mee bezig. Dus uh, wie weet. Ja, ja, en, binnenkort op de markt. En, en, en professor Van het Hek heeft jou daarbij geholpen? Nee, niet uh, letterlijk met het maken van tijd. Maar wel uh, met uh, het laten leren. Leren dat alles onmogelijk is. Dus, uh, of alles uh, het onmogelijke mogelijk maken. En dat probeer ik dus ook. En dat heeft hij je uitgelegd hoe dat moet? Ja. En, en kan jij uitleggen hoe hij dat heeft gedaan? Ja, dat is ontstaan met het idee van de box natuurlijk. Door, uh, nou ja, Hij kwam met het idee en vervolgens uh, zijn alle studenten losgegaan met allerlei creativiteiten bedenken en inspiraties loslaten. En vervolgens hebben die allemaal met elkaar gedeeld. Ja, maar dat is, mijn, we... dat is mijn, een beetje vaag nog. Jij komt met een idee van ik wil tijd maken. Uh, Joep, wat zeg je dan vervolgens als hij met dat idee komt? Hoe, hoe moet ik me voorstellen? Nou, ik, ben, ik ben anders begonnen. Ik ben met de hele groep begonnen om naar uh, Figueras te gaan, naar het uh, museum van uh, Salvador Dali. Ja. En omdat Salvador Dali had natuurlijk een, uh, een ongebreidelde fantasie maar had van zijn eigen leven ook kunst gemaakt. Hij was, was een redelijke aansteller met zijn snor en zijn idiote auto's en zijn prachtige huizen. Hij had van zijn hele leven had hij een spel kunst. Gemaakt en niet. Uh, nou, dat vond, ik al, dat vond ik al heel leuk. Om de combinatie te laten zien: iemand die kunst maakt, maar van zichzelf ook nog een soort kunstwerk maakt. En daar zijn we begonnen en van daaruit zijn we gaan denken. Ja, maar nou kwam uh, Defne met het idee: ik wil tijd maken. Ja, professor, leuk... hoe doe ik dat? Dat vond ik een leuk idee. Ik denk, dat gaat niet lukken. Maar het feit dat je het wil maken, vind ik al heel erg leuk. Ja. Nou ja, er zijn ook wel eens mensen die boven hun agenda door de telefoon zeggen... daar moet ik even tijd voor maken. Maar echt tijd maken, dat kan niet. Maar dat vond ik al een ontzettend leuk ding. Ja, nou, die moeten er maar bij. Ja, ja. En vervolgens bent u samen aan de slag gegaan en in die box uitgekomen. Ja, nou, die box, dat was mijn idee. Ja. <coughs> en die mochten zij invullen hoe zij dat wilden. Ja. Nou, zijn het technische studenten allemaal... en jij bent nogal van het woord. Ja. Klikte dat? Ja, want uh, we zijn begonnen in een uh, restaurant in Barcelona. <laughs> en daar zijn we eens rustig aan praten. Ja, dan wil de het director, wel. En de rector was ook mee. En de rector ging daarna netjes slapen. En toen keken ze mij aan. En toen schatten ze mij in voor nog wel een klein biertje. En dat, dat hadden ze goed geschat. En toen zijn we begonnen met tot kwart voor zes in een Spaans café. Met elkaar eens rustig te kletsen en elkaar te leren kennen. En toen zijn we de dag naar het museum gegaan. Kan ik je aanraden met een klein door het Dali museum te lopen. Dat is echt heerlijk. Ja. En nou ja, toen waren we begonnen. Dus toen kenden we elkaar een beetje. Elkaars gedachten, ja, manier van denken en, nou ja, enzovoort. Want heb jij ook wat van hun geleerd? Ja. Uh, het leuke vond ik al dat de studenten die bij elkaar kwamen... want er zitten hier 17.000 studenten... die kenden elkaar niet. Dus iedereen moest echt uh, een rondje maken om elkaar voor te stellen. Een paar kenden elkaar een beetje... En uh, ja, het leuke vond ik gewoon de manier waarop ik dingen vroeg om te maken. van Zullen we dat doen? En dat er nooit nee kwam. Hmm. Dat vond ik, nou had ik dat ook al aan het begin gezegd. Dat, uh, <laughs> Alles komt. Ja, ja, nee bestaat ook niet. <laughs> dat vond ik wel leuk. En ja, de, de, de raarste ideeën kwamen. En de simpelste ideeën ook. Oh ja. Defne, wat heb jij nou van Joep van Teek geleerd... wat je van niemand anders had geleerd tot nu toe? Nou ja, eigenlijk... Wat Joep en ik net al zeiden, dat alles kan en dat alles ook mogelijk is. Maar ja, dat is natuurlijk niet dat echt je maar... zo. Dat zei Joep net zelf al. Tijd maken kan niet. Nee, oké, okay, niet zo heel letterlijk dus, maar uh, ja, wel dat je je fantasie gewoon lekker moet laten gaan, dat niet gek genoeg is. En natuurlijk zijn er wel beperkingen, maar door een beetje creatief te zijn, kan je die wel minimaliseren en toch iets ontzettend moois maken. Ja, wat, je... voor kleur, wat voor kleur sokken heb jij aan nu op dit moment? Ja, even kijken. Dat is grijs. Aan allebei de voeten dezelfde. Ja, ik heb dezelfde uitgezocht vanmorgen. Het was even zoeken, ja. maar ik heb ze nou, gevonden. Ja, dat is al een begin. Al een begin. <laughs> Waarom hebben alle mensen met elkaar afgesproken... dat ze allemaal aan hun beide voeten dezelfde kleur sokken doen? Echt wereldwijd. Ja. Weet ik ja. niet. Nee, nee, nou goed. Daar zijn, dat is al een soort gedachte waar wij vanuit zijn gegaan dat het eigenlijk veel vrolijker is als iedereen twee verschillende sokken draagt. Ja, dat heeft ook wel te maken met dat je meestal ook dezelfde kleur broekspijpen hebt. Nou ja, maar waarom is dat dan? Nou, dat is een goede gedachte, gewoon een ander begin van denken, een ander begin van in de wereld staan, ja, ja. van een, schoenen, handschoenen. Uh, nou ja, als je daar al mee begint als klein kind, en niet als ouders toch probeert die kinderen aan dezelfde sokken te helpen, <laughs> Dan, ja, maar dat doen ouders wel. Ik vind het leuk als een kind niet dezelfde sokken aan wil. Ja, grappig, grappig. Wordt zo'n zeikere anekdote op een verjaardag. Maar uiteindelijk willen we dat als dat kind een jaar of twaalf is, dat dat gelul met die sokken dan voorbij is. En dat hij dan gewoon keurig diezelfde sokken aan En jij zegt, hou ermee op. En ik zeg, nee, allemaal andere sokken aan. Begin daarmee. Het smaakt naar meer? Uh, ja, het smaakt naar meer qua denken en qua doen. Maar niet om... Uh, dit was hartstikke leuk. Het was eenmalig. En uh, de, deze exclusiviteit moeten deze studenten ook houden. <laughs> ja. Dus er zijn er 21, die hebben gewoon twee maanden les gehad. En ik van hun. En dat was goed zo. Uh. Ja, en, en iedereen mag in die box als hij die wil? Die, die is openbaar ja. toegankelijk? Ja, die is openbaar. Volgens mij uh, ja, mag iedereen naar die, uh, ja. naar die uh, bibliotheek. Hij staat vanaf maandag, ja, maandagavond staat hij in de bibliotheek uh, van, uh, van de universiteit in Delft. En zover ik weet, ja, ik kijk nu mijn studenten aan. Vol, ja. Iedereen kan gewoon naar binnen. Iedereen kan ja. Maar je mag maar één keer in. Je mag één keer ja. Ja. Wij zijn onderweg. Joep van Tech en Defne osman Noglu. Hartelijk dank. Graag gedaan. Geen dank. It's a beautiful day. The sun is shining. I feel good. And no one's gonna stop me now. Oh, yeah. Mm. It's a beautiful day. Sometimes I feel so sad, so sad, so bad. But no one's gonna stop me now. No. A Beautiful Day van Queen. Het is onduidelijk of het proces over de Decembermoorden wordt voortgezet. De Surinaamse Krijgsraad schortte de zaak vandaag op. omdat men eerst wil weten of de omstreden amnestiewet in strijd is met de grondwet. We gaan erover praten met jurist Hugo Esset aan de telefoon vanuit Paramaribo. En hij is een van de drie advocaten die namens de nabestaanden om dit proces hebben verzocht. Goedenavond, meneer Esset. Goedenavond, heer Van der Brink. Opgeschort dus? Is dat een verrassende uitkomst? Um, nee, helemaal een, een verrassing niet. Um, alhoewel um, ik persoonlijk dat als een kleinere mogelijkheid had gezien. Ik had de kans uh, groter geacht dat er um, een, een duidelijke eindbeslissing zou komen. Maar dit is dus uh, niet geheel onverwacht. Nee. Voor wie is het winst? Um, dat valt erg moeilijk te zeggen. Um, ik denk dat het in ieder geval in termen van um, een, eerlijk, een eerlijk proces... Het goede zaak is dat de krijgsraad niet, eh, laten we zeggen, over één nacht ijs gaat eh, in deze kwestie. En kennelijk eh, nog meer ruimte zoekt. Of misschien, moet ik zeggen, meer ondersteuning zoekt. Um, in dit geval bij het Openbaar Ministerie. Om een uh, eindbeslissing te kunnen nemen. Ja, want hadden zij juridisch de mogelijkheid om zelf vast te stellen... of die amnestiewet al dan niet in strijd is met de grondwet? Ja, ja. Um... Die mogelijkheid hadden ze naar mijn mening wel. En dat heeft de krijgsraad in zoverre ook vastgesteld dat ze wel bevoegd zijn om de amnestiewet te toetsen aan de grondrechten in de grondwet. En ook aan verdragen. Ja, maar waarom, maar, doen, ze, waarom doen ze dat dan niet? Nou, nou, dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben ook getoetst. En de toetsing die, uh, heeft als resultaat opgeleverd dat in het oordeel van de krijgsraad vanuit een strafrechtelijke optiek de amnestiewet geen beklotting is... ...van de rechten van het Openbaar Ministerie... ...en ook geen beklotting is van de rechten van de verdachten. Net mm -hmm. wel, van de verdachten. Mm -hmm. En dat uh, het daarom... ...zij het daarom niet in strijd acht met die grondrechten van hoofdstuk 5... ...of met die internationale verdragen. Omdat die verdragen... Um, uh, ...omdat uh, zij ervan uitgaat dat, de Surinaam, dat in Suriname in strafrecht... ...de nabestaanden ja. geen eigen positie hebben in het strafproces. Geen nee. partij zijn. Maar dan, dan, en, dan hoeven ze het OM niet te vragen om daar nog eens naar te kijken. Ja, dat, dat is wat ons uh, allen ook een beetje verbaast. Het probleem is dat ik natuurlijk onder voorbehoud... Um, heel veel voorbehoud deze reactie moet geven... omdat we het vonnis nog niet op papier hebben. Ja. En er is, het is heel lang en er is heel uh, snel en krachtig overigens voorgelezen... Uh, maar je hebt dus de, niet alles precies woordelijk... en dat is in dit soort gevallen toch wel belangrijk. Maar het is dus niet helemaal duidelijk wat de precieze uh, nee. lijn van redenering is. Maar de hoofdlijn is, die amnestie. Die is niet in strijd met de grondwet en die mag dus uh, gaan functioneren zodat Bouten nou, ze geen probleem nee, van nee, hebben. Nee, het is niet in strijd met de, grond, met de klassieke grondrechten. Maar de krijgsraad zegt wel dat het, dat het naar haar gevoel uh, mogelijk wel in strijd is, die amnestiewet, met een bepaald artikel in de grondwet. Dat is okay. artikel 131 lid 3. Dat zegt... Dat elke inmenging in zaken bij de rechter aanhanger hmm. verboden is. Ah, oké, okay. en daarmee zou ik vraag, wel. Ja. Dat is geen grondrecht uh, toegekend aan burgers. Dat is een, een, een bepaling met betrekking tot ho hoe de trias politica in Suriname moet werken. Ja. En, en zij zegt die vraag dan beantwoorden. dat is niet de taak van een strafrechtelijk college als de Krijgsraad. Dat is wat de Krijgsraad zegt. En dat gaat nu het OM doen. Heeft u er vertrouwen in die, dat die daarop een goede afweging zal maken? Nou, laat mij zeggen dat ik uh, uitga van uh, vertrouwen en onafhankelijkheid... Van de Openbaar Ministerie en van de rechters, omdat anders wij de weg van, de recht, van het recht in Suriname niet hadden hoeven zoeken. Nee. Dus ik, uh, ik, ik vind het eigenlijk ook niet zinvol om die vraag te stellen, omdat je dan alleen maar de integriteit van de mensen in twijfel gaat trekken, terwijl je niet in hun hart kunt kijken. Nee, is helemaal ik, ga geen vanuit, aan. ik ga ervan uit dat uh, zowel de, de rechters als het Openbaar Ministerie onafhankelijk en, uh, en uh, vanuit hun eigen integriteit hun werk doen. Ja, maar dan heb ik nog een vraag waarvan u misschien zegt: dat vind ik geen goede maar ik stel hem toch. Heeft u de indruk dat de krijgsraad het druk heeft gevoeld van president Boutensen? Uh, die vraag is bijna dezelfde als de vorige. <laughs> ja. Want dat, dan moet ik een oordeel gaan, tre, gaan, gaan st stellen over de gemoedstoestand van het openbaar ministerie. En dat lijkt me, dat, dat lijkt me niet juist. Ik had het over ik... de krijgsraad nu. Of de Krijgsraad, ja. ja, oh nou, wat mij betreft hetzelfde, hetzelfde ja, was ik bang voor, ja. rechtelijke ambtenaren. En ik ga niet um, in hun gemoedstoestand trainen. Nee. Ik kan wel zeggen dat in het algemeen bij veel mensen de indruk bestaat. Althans, veel mensen van gevoelens zijn dat uh, de Krijgsraad en ook de Openbaar Ministerie zich behoorlijk onder druk voelen. Maar natuurlijk, ga ik dat, uh, dat is het gevoel van de mensen in de samenleving. Um, maar ik ga dat uh, zeker niet beweren, want daar wil ik absoluut niet van uitgaan. Nee. Hoe lang kan het duren voordat het om een uitspraak doet? Dat is helaas ook uh, onduidelijk. Ik, als ik het goed begrepen heb, nogmaals, ik heb het vonnis niet, maar als ik het goed begrepen heb... dan zal uh, het openbaar ministerie zelf kunnen aangeven wanneer ze zover zijn. Oké, okay, dat kan dus even duren. Ik ga ervan uit dat het nog even gaat duren, ja. Hugo Esset, jurist vanuit Paramaribel. Hartelijk dank. Graag gedaan. Por mais que eu queira of non queira, salta minha voz para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 Marisa met Fado Tordo. Het is vijf voor twaalf. Minister Schippers van Volksgezondheid en Sport... opende vandaag in Mumbai in India... een Nederlandse school voor jonge voetbaltalenten. Oud-trainer Aten Mos, goedenavond. Goedenavond. U bent regelmatig in India geweest om voetbal te promoten. Weten ze daar wat buitenspel is? Ja, dat weten ze wel, degene die voetballen tenminste. Ja, want is het een beetje een grote sport daar? Nou, dat is geen grote sport. De grootste sport is uh, uiteraard cricket in uh, India. Daarnaast wordt er ook uh, veel aandacht besteed aan, aan hockey. En uh, voetbal is nummer drie op de lijst daar. Hè? Dus dat is uh, nog niet zo bekend zoals dat bij ons in Nederland is. Zijn ze talentvol? Uh, daar zitten wel talenten bij, maar die, die, die zijn niet zo talentvol zoals wij die kennen in Nederland. Omdat ze natuurlijk de basis en de opleiding missen. Uh, het straatvoetbal of uh, het, het aantal uren dat hier getraind wordt, dat zit, dat zit er niet in. Nee. En het niveau van, van de trainingen bijvoorbeeld, we gaan dus nu daar talenten opleiden, is dat nodig? Het is een booming land, uh, dat wil vooruit. En die wil ook in de, in de sport willen zijn, uh, graag vooruit. En zij zien natuurlijk ook uh, door de media nu uh, daar is ook televisie. Komt natuurlijk veel voetbal, Engels voetbal komt op televisie. Zij willen natuurlijk ook uh, in die sport willen zij uh, hun sprongen gaan maken. Ja, maar dat is dan ook nog wel nodig, zegt u. Het niveau is nog niet hoog. Oh nee, dat gaat nog een. Een hele tijd duren, er kan wel een generatie overheen gaan voordat ze een klein beetje in de buurt komen van uh, de mindere landen van Europa, zoals een uh, Malta of een Cyprus. Oh ja. Ze hebben wel vorig jaar gescoord op de Asia Cup, heb ik me laten vertellen. Ja, ze hebben, ze hebben zich gekwalificeerd en uh, hebben dan uh, voor de tweede of derde keer meegedaan in de Asia Cup. En hebben daar toch ook, uh, zelfs tegen Australië dacht ik, hebben zij gescoord. Dus dat was voor, voor dat land al een hele, een hele belevenis. Oh ja, en hebben wij daar gezag, geloven ze ons? Ja, ze geloven ons zeker. Op basis van uh, wat wij als klein land uh, presteren op uh, mondiaal gebied. Doordat die finale in, uh, in Zuid-Afrika we natuurlijk een, uh, een voorsprong op, uh, op andere landen die eventueel willen investeren met trainers. Oh ja, dus een slimme zet van de minister om daar een voetbalschool te openen. Dat is heel goed gedaan, absoluut. Dank u wel. Atemos. Graag gedaan. Einde van het oog. zometeen is er Casa Luna. Daarin is hoogleraar Gerben van Kleef te gast. Hij schreef een boek over het belang van emoties voor een succesvol leven. We zijn er morgen weer. Dan zit hier Max van Wezel. Goedenacht. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog zu zeggen hätte.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 Klein, groot, altijd op uw maat en in stof of leder. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, specialisten, lekker zitten. Beavar. Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Bejafar. Ga naar prominentzitten.nl voor de speciale luisteraarsaanbieding. Prominent, specialisten, lekker zitten. Wat ik over heb, spaar ik.